7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Europese Commissie past in verband met het coronavirus tijdelijk de regels aan, opdat luchtvaartmaatschappijen hun zogenoemde slots kunnen behouden. Ook als ze niet het vereiste minimum aantal vluchten op een luchthaven maken. Normaal gesproken moeten maatschappijen minimaal 80% van de afgesproken vluchten uitvoeren om die start- en landingsrechten te behouden. Door de corona-uitbraak vliegen de maatschappijen de laatste tijd op veel bestemmingen met half lege vliegtuigen. Toenmalig minister Heers Ballin heeft zich wel degelijk bemoeid met de zaak van piloot Potsch. die werd verdacht van het uitvoeren van dode vluchten in Argentinië staat in een document dat is ingezien door Nieuwsuur. Er staat in dat Potsch onder grote druk van de Argentijnen via Spanje is uitgeleverd. Omdat Nederland en Argentinië geen uitleveringsverdrag hebben. En dat Heers Ballin daarmee heeft ingestemd. Bemoeienis werd tot nu toe steeds ontkend. Potsch werd jaren later vrijgesproken. De beheerder van het donorregister is twee externe harde schijven kwijt... met gegevens van donoren, dat schrijft minister De Jong aan de Tweede Kamer. Op die harde schijven van het CIBG staan backups van alle donorformulieren... met registraties en wijzigingen in het register in de periode 1998-2010. Ze werden bewaard in een kluis, maar onlangs bleek dat ze daar niet meer liggen. Er zijn volgens de minister geen signalen... dat de gegevens in handen zijn gevallen van onbevoegden... En een grote meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat maaltijdbezorgers voortaan minimaal 16 jaar oud moeten zijn. Eerder drong de inspectie daar al op aan vanwege de hoge werkdruk en het gevaar dat de jongeren lopen in het verkeer. Restaurants zetten steeds vaker 15-jarigen in als bezorger omdat die goedkoper zijn. Het weer. Eerst zijn er nog overal buien, later vooral in het zuiden. Morgen is dat ook zo. In het noorden is het dan wat vaker droog. Dan is er ook wat zon. Het wordt morgen 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 die meer dan dit in ons, weet niet waarom je ontwijkt Is dit voor one night? Voel je mij als die morgenochtend wanneer de zon schijnt? Ben ik jouw sunshine? Ben ik jouw zonneschijn zochtens uit?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 Ben ik jouw sunshine Ik zie meer dan dit in ons, weet niet waarom je ontwijkt Is dit voor verwonderd? Wil je mij dan zien hoe verblokt van wanneer de zon is? Ben ik jouw sunshine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 va 70 is es que yo sé que vamos por los 20 para la te cuenta lo difícil que ha sido tenerte al lado mío no sé por qué te empeñas en enferme sufrir si te dije que yo también te puedo ir no sé si haces lo que haces por hacerte sentir si esa foto no dice la verdad de ti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 Credito, esto era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 Dus is echt, dat, dat, dat denk je van, uh, dat, dat is gefotoshopt, maar het is gewoon echt. En He? het zand, dan je het is. Net of ik in een, in, een, in, een, in een vogelkooi woon. Zo dun zand is het. Ja, en er staat op hun shirt, the beach where nature comes first. Nou, dat is mooi om te horen. He? Het is alleen wel over als wakker. Ja, er wordt gerookt. Dat mag. <laughs> denk ik.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 de la mañana ya se plota el saga y yo que soy muy difícil para dar brazo plazo a Torza por, por por no le contesto. me no me mando una foto nueva y por supuesto yo con un par de tragos encima Acaban de bajarme una tarima le mandé los mensajes directo por WhatsApp en donde es que te veo en donde es que tú estás yo que juré que nunca iba a volverla a ver si te ignoran que estás pensando en la muerte tola al frente sin los dolores de cabeza por una noche de placer roto una promesa iba con placer me pide una noche encima de mi encima de mi Cuando una mujer quiere algo con la muerte yo que rojo de lujuria que ama y a volverla a vermente pero según dice por ahí en la vida todo costumbre de verdad y suerte y me tienes siempre pensando en tu fiel bebé no me arrepiento de nada pero lo pasado ya se fue Komt en la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 ik vind het weer heel raar om alles in Gullens te, te horen. Ja. Dat Het ja. moet zeggen van, uh, dat is 12 Gullens. Ja. Hè? Zo, het is, hele, het is een hele tocht. Ja, een hele uh, de mobiele pillen uit de maatje van de dame Pastrelti is kapot. Ja. We de die van, uh, van ons even te pakken. Zo dus gaan wij op de oude wetsende manier. Zolang het werkt is het goed, hè? Ja, daar gaat, gaat het om. Gezegd van, ik ben achter de bar geweest ook. Uh, wilt u u zit bonnetje bij? Nee hoor. Ja, klaar. Hij kan eruit? Ja, zeker. Heel goed. Zeg zeer bedankt. Ja, ja, ja, ja. Van hetzelfde. incroyable, incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, garçon là,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 Loslopend. Loslopende varkentjes hier. Dat is ook heel bijzonder. Dus, uh, nou, nah, het, is, het, is, uh, het is de moeite waard, toch? Ik, uh, ik vind het geweldig. Sis gaat even de hoofd insmeren, want anders ja, gaat het mis. Het is mis. wel heel erg zout, hart, Dat zout water prikt wel in je gezicht. Ja, dat, is, uh, dat doet zout water. Dat is het leuke daarvan. En we gaan zo lekker lunchen. Nou, ik denk dat deze dag nu al geslaagd is. Toch?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 Dime para allá, no dedicarte más canciones. Ya ni me molesta que te hablen miel en mí. Siete que tú no estás a mí, me bebes las bendiciones. Viste tu mi error. Dice que no fue el mejor. Ahora para olvidarme esto. No me ayuda ni el alcohol. Nadie a mí me lo ha igual. Eso me pone peor. aunque estate de olvidarte en mi cama sigue tu olor. Soy un infeliz, lo sé. Ay, él te quiere escribir, pero tu número reboche más de un mes. Seo el mal pero wey ojalá y te enamores Maar ik ben hier en niet mee. Maar en la casa y recuerdes todo lo que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 Nee. Nee? Nee, ik zou jou niet meer kunnen jullie kennen alles hier natuurlijk. Ja. ja. Een anderhalf jaar tijd hebben we. Na uh, ja. nou, anderhalf jaar waren we ook nog klaar hoor. Want ja, als je dan vrij was, kon je naar het strand of naar Willemstad en dan was je dan een beetje klaar, ja. ja. En wat deed je hier? Je uh, met verstandig handicap hebben we gewerkt. Oké. Okay. Ja, Dus uh, zijn we ook weer langs geweest deze dagen Oh de, ja? Dag. Ja, ja? Ja, was leuk. ja. En jullie hebben samen gewerkt? Ja, ja. Oké. Okay. Oh, wat grappig. Ja. Wat grappig, en nu zijn jullie gewoon terug samen om te kijken hoe het, uh, ja, hoe het geworden is. Zelfs in januari en toen dacht ik: Wat ga ik doen? Ga ik een groot feest geven? Maar toen dacht ik: Nee, ik ga liever gewoon dit doen. En uh, ik wilde eigenlijk gewoon de zomer met het gezin, maar dat is echt niet te betalen. Hè? Dan ben je 10.000 euro kwijt, met z'n vier of zo. En dan ja, de pubers die denken: die, die, die, die, die, die hoeven het werk niet te zien of ik een loontje heb. Of nee. Dat is niet goedkoper hier, hè? Nee, het is duur. Ja. ja. ja.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 Oh ja ja ja. Hoe ja. okay. lang blijven jullie nog? Naar ja, te donderdag. Oh, oké. Okay. Ja. Donderdag gaan we naar. Jullie hebben gewoon ook een auto erbij? Ja, een paar dagen. We hebben drie dagen een auto gehuurd. En, uh, en dan kan je drie dagen gewoon... We zijn in Willemstad geweest een dag. Gisteren naar Karakter en vandaag naar hier. Oh, Oké, okay. uh, dus moet weer ingeleverd worden. En ja, dan wordt hij weer ingeleverd vanavond. En dan... Ik zei al tegen hem, um... ik zou het liefst al een dagje verlengen. Oh, je zou echt naar Westpunt moeten gaan. Dan heb je ook Playa Forti. Daar kun je ook leuk over de zee en lekker eten. Het maakt een heerlijk eiland. Heerlijk eiland. Helemaal goed. Ja, een ja. hele goede vlucht. En uh, geniet er nog even van van vanmiddag. En doe het rustig aan, hè? Joep. Oké, okay, bye bye. Verwis deze bit. Meli, Meli, Meli, Meli. Waarom krijg ik je niet uit mijn hoofd? Aji, Aji, Aji, Aji. Als ik de doelen voor jou koop. Kom je dan bij me? Zeg me, blijf je dan bij me? Kom je dan bij me? Zeg me, blijf je dan bij me? Ni me Je neigt mijn hoofd, agie, agie, agie, agie. Als ik dat doe niet ja, voor jou komt. Kom je dan bij me. So, dan, blijf je dan bij me.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 Uh, misschien nog wat vrolijkheid, je weet het niet, maar het gaat helemaal goed komen. Je vindt dat mama mooi je Mijnje, mijnje, mijnje, mijnje, mijnje, mijnje, mijnje, mijnje, mijnje, mijnje, mijnje, mijnje, mijnje, mijnje, mijnje, mijnje, mijnje,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 Ik weet niet kunt tú hablas maar ik no deben. Yo soy real, te digo Ik no se puede. Porque wil que pasa en casa no puede salir niet la pared Ik weet Baby, je baby, te Ik zie niet. Ik zie dat niet. Ik zie dat niet. Ik Ik zie Un niet. del real, pero siempre Ik Flow, Hello, flow, Sesh. Sesh. rich music.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 Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Iets met Loogman uit Curaçao.